9 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Oekraïne is het de afgelopen nacht rustig gebleven. Het staakt het vuren dat gistermiddag van kracht werd houdt stand. Waarschijnlijk wisselen het Oekraïnse leger en de opstandelingen vandaag gevangenen uit. Ook wordt een Russisch transport met voedsel en medicijnen voor de bevolking van Donetsk verwacht. Ondanks het staakt het vuren gaat de Europese Unie de sancties tegen Rusland uitbreiden. Het wordt moeilijker voor Russische bedrijven om geld te lenen in de EU. En er zijn nog eens 24 mensen op de zwarte lijst gezet. De sancties worden maandag van kracht. Wel kunnen de strafmaatregelen worden opgeschort als Rusland zich aan de afspraken houdt. Mensen die oproepen tot de jihad of afreizen naar oorlogsgebieden om de wapens op te pakken plegen verraad. Dat schrijven burgemeester Abu Talib en wethouder Eerdmans van Rotterdam in Trouw.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak Lees. Pot van Dori zitten die gasten van Toebak Lees. En oh yeah. Tijd voor zuinigheid. I'm gonna call it. Just like I see it. I'm gonna state my case. As a living breeze. Stop for a while Want a conversation. Way swear you're gonna like it I stake my reputation I starting to fall in love with you What am I supposed to do? I'm not. Wat een leuke muziek, zeg. En, uh, nou, voor niks ik niet, dan. Het is... I'm a fool for you. Terwijl de wereld in de brand staat. Ja, precies. Lekker, vrolijke uh, muziek op de radio. maar niks schelen, gewoon. Tweede gedeelte van het radioprogramma... Toebak leeft op de radio tot met tien uur. En uh, in tweede gedeelte is de open altijd met de overzicht... Uh, door de jaren heen, wat er op deze datum allemaal is gebeurd. Het is 6 september. Zeg, wat gebeurde er allemaal op 6 september? Ja, er zijn hele vreselijke dingen gebeurd. Nou, niet, dit is niet vreselijk. De eerste dag van de Joodse jaartelling in 3761 voor Christus. Voor Christus. Dus reken, nou, reken maar even uit op welk jaar ze nu zitten. Dan. Oh! Dus, um, uh, mag dat een andere keer? <laughs> nee, hoor, dit is helemaal niet moeilijk. Dus je uh, doet er gewoon 2014 bij tellen. Ja. Dus het is 5075. Dus, uh, Joodse nieuwjaar, de nieuwjaarsdag dan? Ja, en als het we het Joodse toch... Joodse nieuwjaar vandaag ja. dan? Ja. Nou ja, oh. als we het toch over Joodse jaartallen hebben... dan kom je bij, meer bij Joodse dingen. Onder andere moesten ze in uh, 1941 verplicht de Jodenster dragen... om aan te geven dat ze Joods waren. En verder was het, is het ook de datum, maar dan in 1914... dat het eerst, de Eerste Wereldoorlog begint, bij de slag bij uh, Marne En ook de Tweede Wereldoorlog begint... Uh, door Zuid-Afrika verklaren aan de oorlog dan aan Duitsland... Dus het is wel een beetje een oorlogsgebied. Uh, oh, ja. Ja, 6 vlak, september. Na ja, de zomer, zomervakantie voorbij. Want, en nu gaan we er tegenaan. We gaan er dus even flink tegenaan. Nou, dat ja. is ook gedaan. Ongelooflijk, hè? Uh, koningin Wilhelmina. Wilhelmina. Wordt... Die wordt ingehuldigd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. En het is ook de dag, uh, 6 september, maar dan in 1948... dat Juliana werd ingehuldigd. Ja. In het paleis op de Dam op 4 september 1948...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 Juliana. Het grappige is, dit was dus Wilhelmina, die Juliana aankondigde. Ja. En uh, later is het natuurlijk weer gegaan van uh, Juliana naar Beatrix. En dat ging op zo'n knullige manier. Dat was toen wel heel grappig. Zojuist? Ja, zojuist! Oh. Dat video? ook? Ja, nee. Oh. Oh, dat is er graag, maar ik kan me nu nog wat... En met, dan uh, zojuist! Uh... Ja, dat is het ja. Was er helemaal in de hangen. Maar sommige ja. uh, geschiedeniskanalen hebben dat echt geknipt. Die hebben er toch een beetje iets vlots van gemaakt. Die hebben ze van, nee, we kunnen haar niet afvallen. Dus die hebben het wel uh, leuk gehad. Maar goed, dit was dus de inhuldiging van Wilhelmina in 96, 1896 ja. en de inhuldiging van Juliane in 1948. Ja, dus. precies uh, 50 jaar daarna. Ja. Dat was 1898. Hebben we hebben wel iets met cijfers. Ja, en ja, verder, precies. als we toch helemaal in Juliane of in uh, Koninklijk Bloed zijn. Vandaag is ook de geboortedag van Klaus van Amsberg. Oh, ja. ja. Prins Klaus, ja. de man die de stropdas afwierp destijds. En, en het zegt, Beatrix, zonder jou was ik niks. Nou, zo ja. Een stofje in de woestijn. Ja, precies. Hij is alweer overleden, dat is in 2002, hè? Ja, yeah, hij is dus weer twaalf jaar geleden. Ja, Zwaziland uh, werd in 1968 op 6 september onafhankelijk. Oké. Okay, nou, en? Nou, je hebt ook nog de kroning van paus Benedictus de Vijftiende in Rome, exact 100 jaar geleden. Penisdikte. Benedictus dus, de Vijftiende. Oké, okay, en welke hebben we dan nu? Oh, Franciscus de eerste, denk ik. Oh, Francis, oh ja, die ervoor was uh, Benedictus. Ja, dat, dat zal dan was, de zestiende ja, ja. geweest zijn, of de achttiende. Uh, sorry, ik hou me er elke dagelijks mee bezig met de pauze. Dus ik uh, stom dat ja. ik het gewoon even vergeten ben. Degene die vandaag jarig zijn... Nou ja, Klaus van Amsberg is vandaag jarig. Ja. Uh, Bort Frequent is vandaag jarig. Bort Frequent, pas geleden zag ik hem nog op de televisie. En uh, toen ontmoette hij zijn nou, aardsvijand. vijand. hij was vroeger vrienden met uh, Emile Raterband... Maar toen hebben ze een gegeven moment hebben ze ruzie gehad. En toen zagen ze elkaar een tijd niet meer. En toen ontmoeten ze elkaar weer in het televisieprogramma. En hier een fragmentje ervan. Ja, moest luisteren. Je hebt je af en toe uh, is raad, onbehoorlijk gedraagd. Maar ze oh, schijnt al toch uit omdat nee. je 65 werd. Nee, helemaal niet. Kijk, vijf, wij, ik heb jou. Dan zal ik de mensen even vertrachten uitleggen. Ja. Wij zijn de hele tijd een hele goede Goed, geweest. Die stem ook, hè? Twee van die mooie mannen bij elkaar. Echt twee kak Krak Krak karakteristieke typjes. Karakteristieke typen bij erg leuk. Willem Bort van Kerwet werd geboren in 1941. Zo. Ja. Dus ja, die is dan uh, 73 alweer. Zo. Uh, hij deed toen ook mee met het programma van uh, uh, Ruilen. Mijn vrouw, uh, jouw vrouw, mijn vrouw. Oh, Sip. oh verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Als... Ja, oké. Okay. Daar is... nou, ja, wil ik het liefje niet meer over hebben. Ja. Uh, John J Bernard, de Nederlandse weerman, is jarig. Hé. Hey. Die is vandaag 77 uh, uh, and... geworden. 77? Uh, degene die ook jarig is, is uh, uh, Roger Waters van Pink Floyd. Oh ja. Echt, van die goede muziek ook weer. Hij trad nog op in 2011. Met deze plaat onder andere. Ik moet zeggen, na al die jaren bleef dit ook redelijk overeind, toch? Er ook nog steeds ruzie met de rest van de bandleden van, van Pink Floyd. Ze hebben nog wel opgetreden, maar er zat altijd een beetje zo van... Nou ja, het was leuk, maar ook niet... Uh, mensen die nog meer jarig zijn, is onder andere. Ja, deze man. Ja, doe eens normaal, man. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal. Geert Wilders. Normaal? Ik ja. riep het al. En normaal? Ja, klopt. <truhug> Benny Joling is ook jarig vandaag. Ja. Van normaal. Dat is, dat is gewoon niet normaal, man. Dat is echt. Heel leuk. Ik, ik, normaal meer, man. ik zie hier Yvonne Kili staan. Ja. Zij is van 52. En ik had het idee het zei dat zij het jongere zusje was van Patricia Pai. Oh, dus moet je nagaan hoe oud Patricia dan wel niet is, <laughs> toch? Ook was ze er nog. Iwanakilly is dus gewoon. Uh, op de wc heb ik nog zitten kijken naar. de. Ja, <laughs> heb je er <de> hangen. <laughs> maar het leuke is, jij hebt geen liedje van haar. Nee. Maar ik heb dus wel een Jolande keuze, maar dat is dan wel van de Brotherhood of Men. Maar dat is wel het plaatje Don't Go Breaking My Heart. En Dat, oh. uh, dat had ze wel. Dus dat vind ik dan toch wel grappig om die dan toch te draaien. Oké. Okay. die nog ook jarig is is. Uh, Macy Gray is ook vandaag jarig. En deze Dolores van de Cranberries. Met die heftige gitaren erin, weet je wel. Wat een gaaf plaat. Zombies natuurlijk is ook vandaag jarig. En als laatste, ja, ons eigen Dinan Woestock is ook jarig. Geboren in 1972. Damn those ijs was een van zijn hits natuurlijk. Nou, kunnen we het hierbij ah. afsluiten? Ja. Mooi. Dat is zover wat er allemaal gebeurde door de jaren heen. En wie het allemaal jarig is op deze dag. je al Ja, dat is toch. Give me some rope, I'm coming to. Oeh, daar heb ik wel mijn fantasie over. Ik dacht al dat Dave Kroll van de Foo Fighters... altijd heel positief was, maar als je dat hoort... Yeah. Give me some rope, I'm coming to. Doe eens een gezellig achtergrondmuziekje. Yeah. Uh, nou, als je dat wil, dan doe ik dat gewoon... gezellig achtergrondmuziekje, ja, helemaal geen idee. Ja, ik vond het wel een drukke plaat. Het hè? was een hele drukke plaat. Uh, uh, nu, een plaat waar je niet op zit te wachten. Ja, die komen af en toe ook gewoon voorbij. Ja, ja, die die komt krijg je komt af en toe voor mee, je kiezen. Hè? Ik ga ja. straks het plaatje wat... Yvonne Kili ooit groot gemaakt had... maar dan wel door een ander gezongen. Ja. En het grappige is wel dat ik zeg van... wow, is die van, uh, van, van dat en dat jaar, van, van 52. Maar haar zus is gewoon drie jaar ouder nog. Dus die is dit jaar 65 geworden. Dus Yvonne is al ja. 62. Ja, ik van Oh, die mooie fruitige meisjes, die hadden van die leuke platen. En want, uh, weet je. Uh... Ja, we hadden Patricia Pai. Patricia Pay had dat het, het nummer van: je bent niet hip, je bent niet knap, je ja. drinkt geen bier, maar tomatensap. <laughs> uit die tijd is zij gewoon. Hartstikke en, uh, idee. Dat is toch wel heel grappig is dat. Ja, dat is toch wel heel lang geleden waar je het nu over hebt, ja. hoor. Dat, oh, dat ja. is echt, en nu, uh... nou, en hoe is het nu met uh... mijn man en zo? Dan krijg ik, een beetje dit gevoel bij van. Oh, dat weet ik nog wel. Ja. Heel <laughs> lang geleden. Ja, ernstig, hè? Dat je nog moest nadenken wat je ging zeggen. Nou, dat zou ook geen kwaad kunnen. Nee, Denk dat... eens na voordat je het er allemaal uit uh, van die brainfart... Ja, weet je, dat je denkt je... van... Hé, hey, willen wij dat weten? Dan zou je misschien deze man meer op prijs stellen. Ja, ja absoluut, absoluut, absoluut. Ja. Geen zorgen daarover. Nee, precies, Als ze opstelt, misschien meer uit de verf komen. Als de tempo gewoon wordt omlaag kan. Dat zou wel prettig zijn natuurlijk. Het maakt uh, een stuk lekkerder. Uh, Toepakleven eruit, 20 minuten over negen. Team is nog niet helemaal compleet. Uh, Marcus uh, heeft nog even wat bezigheden in een rondom zijn huis. Hij heeft een appartement gekocht in Harlem. Binnenkort daar foto's van op uh, Facebook. Op Facebook. Ha, Facebook denk ja, we screenen wel, ja. Ik roep, ik roep maar wat. We kunnen uh, het doen. Ik, uh, ik heb wel een foto van de sleutels. Ja. Yeah? En nog uh, een foto dat hij aan het tekenen. Dus we kunnen hem plaatsen. Oh, kijk, uit met foto's van sleutels en paspoorden en huizen en interieurs. Kan je dat die oh. zo namaken? Nou, je ik weet goed. het Ik Ja, sleutels... Foto's van sleutels kan je namaken. Ik ja, tegenwoordig het zijn... 3D ja, dat is toch gewoon een 3D-printer? Ja, dat Ja, als je daar een beetje goede ook voor kan maken. Dan voordat je weet, dan staan ze in je woonkamer. Dan mm. staan ze de boel leeg te halen ja. Nou, we hadden het over 3 Naturen Of die Naturen? nee. Patricia Pai, dat ze er dan zo goed uitzag en zo. Al die foto's zie je dan weer. Afgelopen week hoopte we doen het ook over blootfoto's van bekende sterren. Ik weet ja. niet over ja. blootfoto's van de Maar goed, die foto's hadden we al gezien. Dus dat is niks nieuws. Nee. Blootfoto's van Patricia Pai. Ja, prachtig. Maar de iCloud was opengebroken. Ze hebben nu alweer de certificaten om in te loggen. Hebben ze veranderd. Of je moet er twee keer een logcode invoeren. Dat hebben ze veranderd. Maar dat duurt nog wel drie dagen. Nu nog twee. Want dat hebben ze gisteren verteld. Maar goed, nu. Uh, ja, allerlei foto's doen de ronde. En gisteren of was ver, ver, ver, Virginia Verbaan was bij Wereldrijd Door. Oh. Georg ja. Georgina, Georgina Verbaan. Georgina Verbaan. Die was scherp. Ik bedoel, ze kan nog wel eens met je la overkomen. Ja. Maar die had echt zoiets van... Wat zijn jullie nu aan het doen? Jullie zijn die verboden. Foto's nu aan het laten zien op de Nationale Televisie... om zogenaamd dit item te ondersteunen. Dit zijn toch ook die verboden foto's? Oh ja, maar hadden ze niet blokjes ervoor dan? Nee, dat maakt niet uit. Nee, ook niet. Nee, je zag gewoon nee. blote borsten. Ja, je, zag ook, ja. je zag het nou niet echt naar benedenkant, maar ja, het, was, het waren foto's... die eigenlijk privé, voor privé einde, einde waren bedoeld. Die werden gewoon getoond bij de Nationale Televisie. En zij stak er een stokje voor van hou eens even op daarmee. Het is toch belachelijk gewoon? Kijk, ja, een dat vind punt. ik leuk. Dat vind ik leuk. Een heel goed punt van haar. En ik moet zeggen dat ik mezelf ook wel op betrap. Dan hoor je van, oh, waar zijn die foto's dan uh, te vinden? Op, waar op internet. En dan sta ik al bijna op het punt van: ik ga even zoeken. Nee, niet doen. Ik doe het nee. niet aan mee. Ja, het is hetzelfde als die foto's van die onthoofding. Dat ja. je die terroristen ja, wil ook het toneel over... geeft. Dat, uh, nee. Ik heb nee. niet gekeken. Ik heb ook niet gekeken. Nee. En ik zei tegen iemand die had het wel gezien. Ik zeg: van waarom heb je gekeken? Ja, nou, ja ik wilde kijken of het echt was. Ja. Ik denk, ja, en was het echt? Ja, waarschijnlijk wel. En word je er blij van dat je het gezien, <laughs> gezien hebt? Ja. Nou, nee. Zeg Kijk het dan niet. Nee, nee, want die gasten krijgen alleen maar meer aandacht. Ja, hetzelfde als die, die, die, die beul die dan zogenaamd uit Engels na kwam. Die rapper, Mahmoud, Mahmoud Barry heet hij geloof ik of zoiets. En nou schijnt het hem niet te zijn. Maar goed, hij heeft natuurlijk met zijn hoofd al heel groot op kranten gestaan. Ook Ach, dus in die wordt overal televisieprogramma's. Uh, en zelfs bij een Nieuwsuur... Bijna een half uur op de achtergrond te zien. Zijn kop. Niet oh. nodig vind ik zelf. Hoor. Ter, terwijl het niet was. Terwijl het niet was uiteindelijk bleek. Hij was gewoon, was gewoon een slager. Ja, gewoon slager. <laughs> Hij dacht dat het een stuk... Het was voor hem gewoon een stuk was, kip. Een ja. koe. Ja, precies. Een ongelooflijke koe ben je. Nou, zal ik nu even een leuk berichtje doen. Doe want even. ik word hier toch wel een beetje depressief van alles. Ja, ja. Er was een Italiaanse man. En die wilde indruk maken op zijn vriendin. En is er dubbel een dikke geslaagd, want hij wilde haar verrassen met een etentje in de stad Salerno. Ja? Hij bestelde champagne en oesters om de avond compleet te maken. En de ja, ja. restauranthouder had geen oesters meer. Hij snelde naar een plaatselijke viswinkel. Ochtendor, kon er nog ochtendor. de laatste drie oesters kopen. En het waren wel gelukte oesters, want in de drie oesters zaten in totaal maar liefst vijf parels. En een mooi cadeau, want de waarde van de vijf parels wordt dus al ongeveer 2000 euro geschat. Zo! Gaaf, hè? Goed dat je niet zo naar binnen hebt gesloppen. Zo openbreken. Ja, ja dan hoor je echt zo'n tikje als je ja. volgende dag naar het toilet gaat dat je dan een je zat dat je denkt hey, hé, wat heb ik nou in mijn buik zit het huh? niet. niet paaltjes die elke keer tegen elkaar aan tikken gewoon oh dit dus is zo'n zo ja, uh, ja. Maar, maar, ja. Een vibrator met ja. paaltjes in de met kop met paaltjes in <laughs> de kop nou zeg uh, <laughs> wat ik, ja. ik, ik oh, we krijg weer slechte recensies. Ja, ik krijg ze. Sorry. Uh, uh, maar die pareltjes zaten er wel geen gaatjes erin hè? Dat, nee. Die hadden ze al in gestopt. waren ja. cultiveetjes. Ja. Nee hoor, dit waren waarschijnlijk hele echte. Hele maar in die cultiveepaas, dan stoppen ze er gewoon al een, een plastic balletje in. Ja. En, dan, en dan wordt hij nog groter, maar dan, dan is het de basis al uh, best wel groot. Ja, okay. Maar dat kan er na de hand dan toch wel weer afbreken of zo. Ja. Uh, ja. Ja, ik vind het toch wel iets heel gaafs. Hebben. Het is toch wel leuk. En dan maak je zeker indruk op een vrouw. Het oh zeker. Uh, Zaterdagmorgen hier met toenbokkel heeft. Straks in tien ook een goeiemorgen Zandvoort vanuit het hotel Hoogland. Vorige week voor het eerst en vandaag voor het laatst denk ik dan maar. De nieuwe pornographics heet de bed champion of red wine. De nieuwe por Pornographic. Ja, Pornographic, zo heet het. De band en het heet uh, Champion of the Red Wine. Ja, ik okay, ken geen idee. Nee, we dus mogen niet zo'n festival in, in Zandvoort waar uh, je lekkerheden kan nuttigen. Onder andere een glaasje wijn. Oh, nee, dat was culinaire. Culinair. Dat, dat was in juni. Het was erg leuk. Ik. Oh, dat was echt leuk. Maar goed, het is wel weer muziek waar je erg vrolijk van wordt. Maar vergeet hè. vooral niet ja. te lachen, want het is leuk. Ja, gelukkig ook. Ik vind het echt leuk om te uh, leuke vrolijke muziek. Het is yeah. bijna alweer half tien. Ja, dat betekent... Zandvoortse berichten! Nieuwe jingle. Ja, nou ja. dat is wel leuk. Ja, het is nieuws! Nou goed, Ja, je... laat me even gaan. Doe even een doekje over je microfoon ja. nu. Ja. Oké. Okay. Nou ja, de zwemvierdag is gisteravond uh, afgesloten. En wat hebben we nu nog uh, voor activiteiten? Er is morgen de kinderstranddag bij Thalassa. Dit is een dag vol activiteiten voor kinderen. En het is van 11 tot 3 uur. Kijk nog even in de Zandvoortse uh, courant voor nadere uh, dingen. En? Nou... <laughs> en uh, wat ik ook nog wilde zeggen... dat er was een actie van de Stichting Noordzee... om de hele Nederlandse Noordkist van vuil te ontdoen. Die heeft wel in totaal bijna 20.078 kilo troep opgeleverd. En vooral plastic. En uh, er is dus in totaal 350 kilometer kustlijn schoongemaakt. Het resultaat is erg teleurstellend, want... Uh, Dezelfde actie vorig jaar leverde er nog geen derde deel van op. Dus het is nu meer. En daarom is het teleurstelling oh. de dat de mensen meer rotzooi achtergelaten. Oh, ik kan voorstellen stellen keer. dat het te weinig is. Dat ik denk, nou, ik wil mensen gaan oproepen van... gooi toch wat meer op strand. Dan ja. hebben ze de volgende, volgende keer wat meer uh, vuil. Maar het is ja. omgedraaid. Ik snap het ja, Het is ook om in kaart te brengen welk soort afval het vaakst op het strand belandt. Ja. Heeft Stichting De Noordzee elke dag tijdens een deel van de etappe... precies geteld en genoteerd hoeveel van welk afval gevonden werd... En meer informatie hierover vindt u op www.noordzee.nl. Ik ga het even op onze website staat... zetten op, uh, op Facebook. Het zit toch ontzettend armoedig ook? Omdat je dat. dat dan heb je iets. Er zijn zoveel technieken in de wereld. En dan heb ik iets gekocht, heb ik een ijsje gegeten. Moet ik met dat, met dat papiertje om het ijsje moet ik dan prullenbak toe lopen? Kun je ja. er echt niks anders voor bedenken? Dat is toch handig? Nee, dat is toch, ar dat is toch armoedig. Gewoon. Ja, doe dan gewoon toch een schep-ijs. Je een horentje, eentje op het een eindje, nee, eentje dat, op Dat, dat uh, is wel een milieu. Dat je. is vind vinden, maar goed, ja. Ik vind het wel armoedig. Dan moet je helemaal naar een vuilnisbak toe lopen. Ik heb wel iets beters te doen, zeg. Dan het vuil, vuil op te ruimen. Heb je toch vuilnisban voor gewoon? Ja, dat is waar. Ja. Ik vind, het maar, ik vind het echt in deze wereld waar techniek alles kan. moeten we nog steeds naar een vuilnisbak lopen. Nou, ik bedenk er iets voor. Uh, ja. Afgelopen week, uh, of zondag eigenlijk, was het heel erg druk op de boulevard. Uh, daar hadden ze namelijk de parkeerplaatsen hadden ze niet afgesloten dit keer. En dat heeft heel veel geld opgeleverd bij de DTM. En uh, ja, ze moesten echt allemaal in de rij gaan staan. Voor nee, de, voor was, de, de, ik moet je toch corrigeren. Ja, Het was, bij de DTM hadden ze die parkeerplaatsen afgesloten. En ja? nu waren ze wel open. Ja, dat klopt. En waardoor, uh, dit was nu de historic Grand Prix. Historic Grand Prix? Ja. Oh ja. Goed. Uiteindelijk, oh ja, op die manier. Het was bij historic Grand Prix, maar normaal sluiten ze die dingen af bij de DTM. Ja. Dat is er allemaal niet duidelijk op. Dat moeten ze neer. gewoon niet meer doen. Nee, want dat en levert er ook door... geld op. Ja, precies. Ja. En, dat, en... dat gaat ons begrotingstekort uh, verminderen. Waardoor wij dus als uh, inwoners van Zandvoort... minder belasting hoeven te betalen. En dat de cultuur meer gesponsord wordt en zo. Nou, misschien moeten we eerst maar eens kijken... of we die zorg hier sluiten te kunnen krijgen, denk ik. Want er zitten wel genoeg oude mensen hier... die er wel zorg dienen te hebben straks, denk ik. Ja, dat is waar. Ik denk dat we die kant een beetje op moeten. Uh, nou, nog meer Zandvoort Nou, jij ja, niet meer zeker, hè? Uh, nou ja, ik, ik kan je nog wel eventjes... Ja, dan eentje erbij pakken. Uh, dat en dan de kaashuis is... Tromp heeft de etalagewedstrijd ja. gewonnen. Want iedereen werd opgeroepen om hun etalage dus echt op te leuken... met Grand Prix thema's. En uh, zij hebben gewonnen dus uh, de Kaashuis Tromp. En de tweede was Kids Avenue. En de derde was Zach Time. En bij Tromp zit alles als het goed is nog in de etalage. Want hij wilde echt... Uh, uh, zijn andere mede-ondernemers inspireren. Ja. En we hopen dat vervolgens wat meer deelnemers meedoen. Misschien waren er maar drie, dat weet ik niet. <lacht> ik heb geen idee. Nee, bank, ja. Maar het is een goed gebaar... Ja. aan de rest van de ondernemers in Zandvoort. Dat je mensen wil inspireren. Uh, tijd voor die landenkeuze. Uh, welk nummertje was het ook weer? Nummer zes. Nummer zes. En ik had het juist expres van. Het is dus de Brotherhood of Men. Ja, dat is ook wel een beetje oudbollig. Maar ja. nee, die, hebben, die doen het nummer Don't Go Breaking My Heart. En dat is dus, dus van... Uh, uh, mevrouw Kili, Yvonne yeah. Keeley, die zong dat toen de tijd. Dat was toen een enorme hit. Ik kan me nog wel... even: yeah. Keeley, oh, dat yeah. ken ik wel van Yvonne Keeley. De ja, maar maar bij deze doel... niet. Nee. Ja. Goed. Uh, en het komt van de gloriekste D. Dan heb ik echt muziek dat je denkt van nou... Ja, daar krijg je een schoon gevoel van. Huisvrouwenmuziek dat je denkt van... En eh, nu ga ik toch echt even lekker schoonmaken. The Brotherhood of Man. Dat je denkt, ja, fout, precies. Het is ook wel weer leuk. Echt lang geleden? Als je dit niet zo lang geleden vindt, dan, dan ben je echt een beetje oud hoor. Misschien het zou het kunnen zijn dat je ook misschien een beetje te oud bent. Hoe oud denken jullie dat ik ben? Ik ben 65. Yes! Ze oh, schat dus hem op 65. Vijf jaartjes eraf. Opstelters. Ja, dat is helder. Bedankt, duidelijk. opstelters die gisteren aan het vissen was bij een groep jongeren... om te kijken of je nog een beetje jeugdig overkomt. Vissen naar complimentjes. Ja, vis naar complimentjes. Moet je je voorstellen. Moet je van die jeugd moet je aanspreken? Nou, hoe oud waren ze misschien? Na 18, uh, 16. Zoiets. Ja, voor hen is iedereen boven de 30 bejaard al. Ja, ik wil zeggen... Dat, dat... Je hebt geen idee wat ze moeten zeggen. Dat zeggen al, ze misschien vanavond, maar ben je wel 50? weet je Ja, zoiets. Wat? Maar weet je wat, we doen een geduimendik nog bovenop. Je bent 65. En mm. ik denk, yes! Ik, yes, jippie! Oh man, vijf jaar eraf. Maar goed, hij kwam allemaal niet zo goed uit. de verre tijden, het debat over de anti is actie. Uh, die, die, die haat, die haat actie. Nee. Ja, ik heb er moeite mee, je hoort het. <coughs> hij moet beter in ge uh, ingesproken worden door zijn medewerkers. Want die, ja. die doen het gewoon allemaal voor hem. Ja, echt en, en vorige keer, toen was je bij Nieuwsuur... en toen was je erg goed voorbereid. Toen wist je de cijfers. Maar er waren ook cijfers van... Ja, we hebben 15 mensen aangehouden. En 20 mensen zijn nog uh, in het buitenland. Die zijn aan het strijden. En uh, 10 mensen hebben we aange of zijn teruggekeerd. Dat zijn allemaal overzichtelijke, overzichtelijke cijfers. En dit is natuurlijk een stuk moeilijker om het ja. dit op te lossen. We zullen het merken of opstelt het dat we het onder controle hebben. Goed. Ja, precies. Uh, zondag gaat het gebeuren. Wat Want gaat het zondag scheurt, scheurt, huh? scheurt een asteroïde op ongeveer 32.000 kilometer langs onze aarde. Het lijkt ver weg, maar we spreken eigenlijk toch wel over een bijna botsing. En uh, hij vliegt met een snelheid van zeker 50.000 km per uur. En dan is 32.000 kilometer niet ver. Ik bedoel, als hij misschien ergens tegen iets aanbot, misschien komt hij dan uit koers en dan is het gebeurd. Oh. Maar ja, na het onderzoek wees dus uit dat het, dat het geen bedreiging was. En, uh, maar het is wel ter grootte van een huis, hè? Huh? Ja. Wat zie ja. je? Ja, dat, uh, ja. ah, dat is verschrikkelijk, meneer. Nou, dat die als die botst. Ja, maar in 2013 ontplofte met de kracht van 40 Hiroshima-bommen... een vergelijkbaar hemellichaam uh, boven de stad shell Yabins. En daarbij ja. vielen dus 1200 gewonden... 1200 ge ja. oh, gewonnen, oké. Okay. Ja. Ik, ik denk uh, alweer aan, aan, aan dooi, maar zo ja, het maar 60 miljoen jaar geleden was wel zo'n asteroïde... verantwoordelijk voor het uitsterven van de dinosauriërs. Dus ah, het, ja, het blijft spannend. Het is ook wel zo'n one-liner, hè? Dus ik denk dat ik vanavond toch nog even uit eten ga en zo. En ja, ik ga okay. het spaargeld van de bank halen. En ik ga toch even dat leuke jurkje kopen. Maar uh, ja, dat de dinosauriërs zijn uitgestorven. Ja, het, ja, het is... Schokkend. Ja. Er is pas geleden ook weer een grotere dinosaurus ontdekt. Een dinosaurus van 24 meter lang. En blijkbaar was hij ook nog niet uitgegroeid, had toch verder kunnen groeien ook. En hij was nog jong. Ja, hij was nog jong. Jon jon ja, jonkie oh, gewoon, echt. 24 ja. meter. Ja. En hij woog, wat was het, 50 ton of zo? Echt bizar hoeveel. Is dat zo lang als deze hele studio? Uh, van, uh, vanaf de keuken tot aan het raam aan de tolweg. Lange ja, langer nog zelf, volgens mij. Is dat 24 meter? Nou, het zou zomaar kunnen. Ja, zoiets. Ja, dan ren ik wel weg, hoor. Ja, die had ook geen natuurlijke vijanden. Ja, alleen zo'n Astridie die dan naar beneden komt. Ja, precies. En een bacterie of zo. Die dan soms gewoon uh, dat iets eet. En dan zitten bacteriën die vreten van binnen op, weet je wel. Ja, ja. Ja, zoiets. Ja, uh. <hieriging> heel naar. I've been in a thousand ways, choked honderd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 een rejects. Echt een plaatje wat heel erg leuk is. Ik krijg niet gewoon helemaal dit slappe lacht van. Dat hoeft nou ook weer niet gewoon. Maar ik vind het een schattig, ja leuk plaatje is het gewoon echt heel schijnig hoor. Uh, beekeepers, daughter van All American Rediacs in de zaterdagmorgen. Ik heb het ook allemaal, de Ice Bucket Challenge die is een beetje op de achtergrond geraakt. Natuurlijk, het ging voor uh, ALS. Ik zeg het nog een paar keer, want soms vergeet je allemaal waarvoor het nou precies was. Dat uh, die koude uh, uh, ijs. Nee, ijsbucket over je heen te gooien. Waar ging het ook alweer om? Uh, het bleef natuurlijk mooie beelden. Maar het ging over ALS: dat zijn die spieren die langzaam uitvallen. Uiteindelijk valt die grootste spier in je borst ook uit. En dan is het afgelopen, een beetje natuurlijk. Ja. En, en nu hebben ze daar een variant op bedacht, dat heet uh, uh, Burn Isis Flag Challenge het zijn een paar studenten mee uh, begonnen te zijn, uh, in Libanon waar drie jongeren op het plein in Beirut, een uh, zwarte vlag, de Isis vlag in brand zetten, en uh, dat op uh, internet zetten, en nu hebben ze dus daar een, uh, nou ja een allerlei filmpjes op verzameld, het heet dus dan uh, moeten we allemaal een zwarte vlag gaan uh, verbranden omdat we tegen Isis zijn ja, klopt dus uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik weet niet of dat hele slimme zit is. Want het schijnt dat ook namelijk op de vlag... staat alle en moment afgedrukt. En als je die gaat branden... ik weet het niet of iedereen allemaal boos wordt. Maar ik neem er afstand van. Maar uh, het is, het, er zijn waarschijnlijk heel veel filmpjes al te, te zien te zijn. Nou, dan dus vind ik die andere challenge leuker. Ja, die is dat, wat... Is... Uh, dat, uh, de positiviteitschallenge, Dat je drie dagen dan de mensen om je heen uh, informeert... over de positieve dingen in jouw leven. Want er staat zoveel shit op internet. Ja. En dan is het eigenlijk ook wel leuk. Ja, yeah, dus wat zijn er drie fijne dingen van vandaag? Ik heb, ik heb gisteren heb ik het gedaan. Yeah. En uh, ik moet u vandaag en morgen moet ik ook vertellen wat is positief is. Ja, wat is er positiever dan met jouw radio te maken. Hé, hey man. Ja. Die kan dan ik ook ik... weer gebruiken. Heb ik hier weer alleen? één? <laughs> ja, je kan heel veel positieve ja. dingen noemen. Ja, God. natuurlijk. Ja, is allemaal geen punt. Ook en uh, ook gewoon, uh, dat heb jij ook natuurlijk. Dat ja? je dat rietje van, uh, van Alkmaar naar Zand en dat je dan over die boulevard rijdt. Oh. Daar word je toch ook blij van? Maar dat is echt het mooiste plekje van Nederland, vind ik ook gewoon. Ja, hè? De boulevard. Ja, maar hij is wel uitgeroepen tot de leukste boulevard ja, van Nederland. Ik... Maar het is zo'n ochtends vroeg. Ja. He? Is het wel heel fijn? Dat, dat vind ik dus ook echt heel fijn. Ja, ik, wil zeggen, ik vind het gewoon rotstreken, Want iemand is natuurlijk op een heftsdag. Heeft hij die over die boulevard heeft hij gereden? Ja, met de, met de windkracht 10 tegen. Ja, ja, oh. op de fiets misschien nog wel. Nee, dat is wat een helemaal afschuwelijke plek. Maar als je met de auto op een zomerse dag. S ochtends, rond een uur of half acht erlangs langs rijdt. Oh. Heerlijk. Dat is geen mooiere plek dan de boulevard hoor. En is de dag zo veelbelovend? Maar dat goed, is uh, het, hè? nog even terugkomen op iets Wat ik wel een beetje in de kranten lees. Dat allerlei landen gaan samenwerken die normaal op alles. Pat, alles voet met elkaar stonden. Uh, en die gaan nu, zeggen tegen ISIS keer. Dus ISIS is misschien toch wel, is misschien wel de oplossing voor al dat andere geweld andere in de wereld. Omdat ja. we met z'n allen nu de handen in elkaar moeten slaan voor een stelletje van die terroristen. Okay. Een kleine uh, stelletje idioten bij elkaar. Moet, moeten we toch voor elkaar kunnen krijgen, zou je denken? Ja, ja. ja heeft ze toch nog aan het To make the world a better place. Oh, ja. Zullen we hem nu nog even draaien? Dat zou weer een dooddoener. Ja, ja. Goed, straks is hier een goede mama's zandvoertuig. Kwart voor je team, tijd voor elektronische pokkenmuziek. Dat je mensen wel eens roepen, maar ik vind het leuk. Scores: hey, dit Young and Free. Nou, jong ben ik niet meer, maar ik voel me wel vrij. Ik heb geen idee wat een hit wordt, maar ik vind het wel grappige muziek. Elektronische muziek uh, viert weer hoogtijd. Alles in de jaren 80 komt weer een beetje terug. Dit was uh, Scurse en het heette Young and Free. En voel je young and free. Ook al ben je, weet ik wel, 58, 80, 93. En, uh, nou echt, die kan je gewoon weer jong en vrij voelen. Uh, ja, we kijken nog even door de berichten. We lopen even door de berichten die we allemaal uh, zien op internet. Er nee, is zoveel om daar een kleine greep uit te doen. Ja, maar ik heb wel breaking news, maar misschien is het al lang op het journaal geweest. Ja, gisteren zag ik het, ja. Ja, maar ja. niet dat hij gevonden is. Oh nee, ja, was de cobra, ontsnapt, cobra ja. die in Maden was ontsnapt ja? uit zijn terrarium is vanochtend gevonden. Een buurman zag de slang uit de schuur kruipen. Hij, hij, hij had even zijn cover laten zakken. Zijn, ja, ja. <laughs> De eigenaar heeft de uh, cobra gevangen en uh, ja, hij is alweer inmiddels in zijn terrarium. Maar echt, het was echt uh, groot alarm en grote nieuwsitems op tv. Dat ik denk: van nou jongens, waar gaat het over? Ja, ja, ik bedoel, ja deze waarde, Ik bedoel, als ik met mijn slang in, uh, in de schuur staat, komt er niemand op af. Maar ja, goed. Uh, ja, misschien ja. Niet, is de afmeting ook niet erop na. Nou, maar, dus, maar goed, in uh, Amerika was ook een slang. Een slang, ja. een slang al ont, uh, ontsnapt. Een uh, albino-cobra-slang. Ja. Een oh, mooie. Ja. Echt een mooie En wel zeldzaam natuurlijk. Hè? En die hebben ze dan ook al gevangen in zo'n uh, zo doosje. En de ene man liet hem in een doosje, is lang werp, een doosje ook. Liet, liep hij daarmee zo rond, stoel. Zo. We hebben hem, hoor. We hebben, ja, we got hem. We got hem, ja. Alleen de gentleman, we got hem, ja. <laughs> dus, en die wordt weer losgelaten in een, in een gebied waar hij hoort. In de woestijn of zo, denk ik dan. Ik nou ja, neer, ik was dat ook, ook een huisdier die ontsnapte, de cobra, die witte. Oké. Okay. Denk ik. Ja, ja goed. In maar ja, heel maar ja, ja, al die mensen blij. die maar die dieren in huis houden. Ik denk altijd, wat, uh, wat uh, bezielt je om van dat soort gevaarlijke dieren in huis te nemen? En ja. de is mensen die hebben dan een badkuip en dan ligt een krokodil in de ding. Nee, waarom? Nou, die heb ik nog nooit gezien hoor. Dat er echt iemand een krokodil thuis hebt. Is bad. Ja, maar die, die, die, die koop je dan of die neem je mee, Die zijn 20 centimeter. Ja, ze groeien. Ja. Nou, als we het toch over huizen die er hebben, het grappigste film vindt er ook wel, man, op internet. Is de hond die omgedoopt wordt tot spin, grote hè? spin. Ja. Een man die loopt ergens en die doet een deur open. En dan schiet er in één keer, het lijkt wel heel groot, een reuzespin schiet er naar een buiten. Een grote toe. tarantula. Ja, en als je dan uiteindelijk gewoon goed kijkt, dan is het gewoon zijn hond die heeft aangekleed als een hele grote spin. Echt een heel grappig filmpje. Echt te drollig voor woorden zou je ja leuk gemaakt. Echt. Je schrikt toch altijd wel even. Want uh, vaak zijn die filmpjes, uh, ja, ja, heel knullig gefilmd. Je denkt, nou, dit ja, moet wel echt zijn. Zeker. Uh, het is geen animatie. Eh, uh, straks meer. Eerst een oud plaatje, in de doos vandaan, een Nederlands The de jam. Gewoon al met de Randstad-uitzendbureau, weet je dat nog? Daar was een muziek voor gemaakt. Dit is een plaat die daarna kwam. Keep on moving. Nobody's deal. No one is gone got a twitch in your touch You must be so, so young You're moving on, moving on You're moving on Close to the end Don't no give up in one day Does it get there and chew People in so many ways You're moving on, moving on You're moving on What a taste, one. We moeten door. Heerlijke muziek. Jouw ja, hoor. Mm, heerlijk. Oh ja. Oh, nou, jij geniet echt heel erg van hè, is dus de muziek. Het dus is je vrouw een vriendelijke muziek dit ook hè. Oké, okay, we moeten door. Precies. Ja, vandaag niet. Met de auto, of niet met de fiets, maar met de auto. Die landen, ik zag er vanochtend aankomen met uh, een rood wagentje, volgens mij is toch toch? Nee, een blauwe. blauw. Waagje, een rood, blauw wagentje, rood-blauw. Maakt een, ja, het niet uit. Ik gewoon een leuk klein wagen. Als je me dan weer vraagt, wat is dat voor een auto? Wat is het merk? En dan ja? denk ik van, ik weet het niet meer. Is het een Astra of zo? Nee, geen Opel. Maar nee. ik, weet ik het Opel Astra. Suzuki. Dat, Suzuki. Uh, Daihatsu. hoe <laughs> uh, het allemaal op. Uh... Nee, maar het is heel erg. Ik heb er uh, dus zo van, nou, ik weet het kenteken nu een beetje. Er staat 40 in het nummer. Maar meer weet ik dan weer niet. En dan, uh, moet ik iedere keer weer denken. zijn uh, uh, mannen nou, die vertellen gelijk hoeveel WK uh, ja, en, uh, en uh, de motor. En, uh, ik moet ik zeggen ik... dat ik het niet eens ik niet weet wat voor auto ik nu rijd eigenlijk. Ja, zie je? Uh, uh, Citroën dacht ik zelf. Maar <laughs> ik heb ook een Doblo gehad. En... Nou, ja. Ik weet wel meer eerste auto langen, nog. Ja. ja, je allereerste, ja die weet je. Maar dat ja. is met dus je allereerste kus, die weet je ook nog. Uh, Daarna heb je er zoveel oh, gehad. Ja. Ja. ja, man. dat was... maar, uh, de, Ik denk, de, de, moet schilder... ik alweer weer zoenen? Is dat echt nodig? <laughs> Kun je niet, uh, dat niet overstappen? Overslaan. Uh, het is uh, bijna vijf minuten voor uh, tien. En we ja. lezen in de krant, eindelijk ja, staakt het vuren in uh, Oekraïne. Het schijnt toch dat dat gaat gebeuren. Uh, de Oekraïnse regering heeft overeenstemming bereikt met de separatisten, geloof ik. Noem je ze toch? Die daar rondloopt. Oh, ja. Ja, ze hebben het. Ze hebben het ook eerder gepraat. Al met Poetin. Zo grappig om dat te zien. Die, die president van de Oekraïne. die geeft dan een hand aan Poetin. En je ziet Poetin echt zo staan. van: ik heb het hier allemaal onder controle. En je ziet die president van Oekraïne. toch een beetje zo van. een beetje twijfelachtig zo ik weet niet wat er allemaal gaat gebeuren. En toen had Poetin gezegd... van nou, ik denk dat we wel staak het vuur doen. Maar ik denk, ja, die Poetin heeft helemaal geen... geen bijna geen regie over die separatisten. Die separatisten, doen maar wat. In de naam van Rusland. Dus nu uiteindelijk schijnen ze wel een staak het vuur te hebben. En uh, dat zal heel mooi zijn. Hè? Dat, dat moddert modder daar ook maar gewoon aan ook, hè. Ja, dat is wel mooi. En de afgelopen week ook, natuurlijk, dat gedoe over dat. De eerste reddingswerken daar ter plekke. Nou ja, reddingswerken, er was niet, niks meer te redden. daar in Oekraïne, waar het vliegtuig naar beneden was gekomen. Die hebben nu eindelijk gepraat met de Nederlanders. Eindelijk! Ik vond het echt zo. Ik denk, van jezus, zijn we nou ja. zo slecht in communiceren? En waar hebben ze mee gepraat? Met die andere reddingswerkers? Nederlandse, werks, redding, Nederlandse reddingswerkers? Nee, nee. nee, met die van hun, de, van de Oekraïne zelf. Ja, die van de Oekraïne. De brandweer, heb, de brandweer was dat. Ja, de brandweer. Maar die ja. hebben daar heel veel lichamen geborgen. Ja. Maar de Nederlandse reddingswerkers hadden niet eens gepraat met ze... En nog steeds niet. Nu hebben we het uiteindelijk hey. hebben we met de journalisten gepraat. De, die gasten praten geen Engels. Als je geen tolk hebt, doe je helemaal niks. Kan je ja, je, je kan hoog naar hun je handjes af. Oh, erg. Weet je wel? Hey, ja, het ja, is ook heel erg. <laughs> maar ik, denk, ik vind dat zo. Bedoel, doe iets maar aan die communicatie dan. Ik bedoel, ik snap best dat Nederland denkt van wij hebben het allemaal wel onder controle. Als we daar rondlopen, gaan wij het allemaal wel regelen. Maar er zijn mensen voor jullie geweest die hebben dus heel hard gewerkt. En die hebben het echt niet voor hun plezier gedaan. Nee, nee, Communiceer wel... met ze ja maar goed, dat, is, dat hebben ze gemist op een of andere manier. Ik vind het heel knullig gewoon. Ja, hoeveel tolken Oekraïns heb je? dat, ja, dat is wel een raad. lastige taal. Wat? Ja, dat is een lastige taal. Ik zeker. snap er helemaal niets of ik nou met Russen of ik nou met, uh, heb ik nou met Oekraïne te maken? Dat ja, weet ja niet, dat zo. weet je niet. Dat lijkt je allemaal op elkaar. Ja. Nog meer? Uh... Ja, er is in spijkernisje Er was een gezin en die uh, had uh, zoveel uh, groente en fruit in hun pakket gehad van de voedselbank. Dus ze hebben toen op internet op de site van gratis afgehalen uh, uh, gezet. De voedselbank heeft het ontdekt en die heeft het gezin nu op de zwarte lijst gezet. Want iedereen die eten komt halen, kan duidelijk op een scherm zien wat wel en niet mag. En een van de regels is, de klant mag geen eten weggeven, ook al gebeurt dat gratis. En over twee weken na haar vakantie zal ze een gesprek hebben met het desbetreffende gezin. Okay. Maar ja, het gezin krijgt voorlopig voedsel van de buren. Maar ik denk, van hebben ze dan zo weinig dat ze niet eens voedsel hebben, weet je? Nee. Dat is toch wel heel erg. Ja, ja. Ze hebben heel veel spijt en hopen dus echt dat de voedselbank met de hand over het hart zal strijken. Dus ja, dus heel, heel, heel, heel... Regels geen. dienen nageleefd worden. Heel gelijk hè? maar zeker. We weten de regels zijn dat we straks om tien uur stoppen. Dat is uh, de goeiemiddag voor het Ja. Maar voor die tijd hebben we nog uh, best wel tijd om een leuk plaatje te draaien. I'll be yours, those dancing days. I'll... Kan ik kan me nog goed herinneren, Those Dancing Days. Vroeger ging ik ook nog wel eens een avondje dansen. Toen je nog jong was. Toen ik nog jong was was ik nog goed te been. En echt, ik was een van de eersten die in Nederland ook begon met uh, de Electric Boogie. Ja, dat kan je nog steeds. We moeten een filmpje voor je opnemen voor ons op Facebook. Kunnen we dat erop zetten? Ja, ik was een van de eersten die in Nederland begon met de Electric Boogie. En uh, de breakdance heb ik geprobeerd, maar ja, dat, is, dat is niet zo goed bevallen. Nee, dat, uh, kwam, met een paar smakken kwam ik op de grond terecht. Nee, daar ben ik even meegestopt. Maar goed, Dancing Days. Nog even een paar dingen die we uh, toch even met, met u moeten delen. Die ouderen, die worden al uitgekleed en zo. Maar er is nu een oplossing voor al die eenzame ouderen. Ja, het ja. zorgingshuis in Arnhem. Die biedt kamers goedkoop aan in ruil voor 30 uur per maand aandacht voor de ouderen. Gaat om 10 woonruimtes van 28 vierkante meter. Dat is toch een flinkel. flinke oppervlakte voor een gemiddelde student. De huur bedraagt maar 75 euro per maand, maar ze moeten wel spelen of dansen, dozen dancing deze, ja. met de bejaarden. Dat ze zich weer wat beter voelen. Ze moeten ze tot leven brengen. <laughs> dus gewoon even niet met aanraking. Hè? Nee, nee, oh ja, wie gaat het controleren? Ja, ja. En uh, ja, waar gaat het heen? Want straks zijn er gewoon helemaal geen oudere werkers meer. Nee, die hebben we niet meer nodig. Want die want hebben we niet meer nodig. Alles wordt overgenomen door vrijwilligers. Mensen die weer een roeping hebben. 30 uur per maand, dat is iedere dag even eten in de magazijn en geven, weet je wel. Ja, dat, soort dingen. dat is het beste overleven. Ja, ja. Nou, oké. Okay. En iedereen dat uit zijn hart vandaan doet, dan komt het goed met de maatschappij. Okay. En dan kan dat geld naar Defensie. We wachten We af. Hey, bedankt voor het luisteren hoor. Tot We van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...